Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Dit geluid ga je vandaag niet meer horen. De NS houdt al zijn treinen vandaag op het rangeerterrein, balen ze zelf ook van. Het heeft met name te maken dat uh, vannacht heel veel wissels zijn vastgevormd in het land. En daardoor heeft ProRail vanochtend besloten dat er geen treinverkeer mogelijk is. En het houdt voor ons dus ook in dat wij geen treinen kunnen laten rijden. En dat vinden wij heel vervelend voor onze reizigers. En moet je morgen naar je werk met de trein, zoek ook maar vast een andere oplossing. Want het is nog heel onzeker of de boel dan wel weer rijdt. Op sommige plekken hebben mensen trouwens geluk. Een aantal treinen van Arriva, Connection en Keolis rijdt nog wel. Ook op de weg gaan is geen goed idee. Er geldt code rood. De AWB en Rijkswaterstaat zeggen dan ook blijf als het even kan thuis. Vooral in het oosten ligt er een flink pak sneeuw op straat. Op de snelwegen valt het overal wel mee. Daar kun je vooral op de rechterrijstrook redelijk doorrijden. Rijkswaterstaat heeft tot vanochtend 11 uur al ruim 20 miljoen kilo strooizout gebruikt. En daar gaan ze dapper mee door. Nou, Rijkswaterstaat gaat gewoon door met strooien en met de sneeuwploegen. En dat doen we net zolang tot de wegen gewoon helemaal zwart zijn. Niet alleen sneeuwgedoe en sneeuwpret vandaag, want eindexamenleerlingen in Roermond zitten gewoon binnen te blokken. Ze zijn vandaag een dagje extra naar school, omdat ze bijles nodig hebben voor de examens. Bas uit 5Havo is een van hen. Ik sta voor uh, Frans, eigenlijk nog een onvoldoende, een 5,2. En voor bedrijfseconomie sta ik een zesje. Ik hoop dat nu met, uh, door de examentrainingen dat het... Toch beter gaat en dat ik dan uh, meer zelfvertrouwen krijg om mijn einde examen te gaan halen. De reden voor zijn slechte cijfers, door corona hebben ze een stuk minder en heel andere lessen gehad dan de bedoeling was. Als er geen corona was geweest, denk ik dat ik. Uh, dan was mijn motivatie sowieso beter geweest. En dan denk ik dat ik deze examentrainingen misschien dan had ik ze waarschijnlijk niet gevolgd. Het weer het sneeuwt nog wel even. De laatste vlokjes vallen vannacht in Groningen. Ook morgen weer kans op een sneeuwbuitje, vooral in het oosten. En voor de rest van de week, van de week gaan we naar mijn collega Willemijn Hoembert. Voorlopig de hele week is het koud. Overdag en, en s'nachts natuurlijk ook. Dan gaan we richting de strenge vorst met zo'n 10 tot 15 graden vorst. Wel droger weer, dus vanaf dinsdag zeker. En langs ook wat meer zonneschijn. Dus dan krijg je volgens mij dat krakend heldere winterweer. Zie even, verkeersupdate. verkeersupdate.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 And why we couldn't work it out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 het komt alweer Ik droomde nog geen kleur het leven was stabiel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 Waagen in de zon, eindeloze nachten, het komt wel weer. Mm, mm, mm, mm. In coronatijd praten wij met uh, een aantal mensen die van alles doen. wat uh, uh, het nou mee te maken heeft of niet. In dit geval heeft het er wel iets mee te maken, denk ik. We gaan praten met Esther van het wijkteam. Esther, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent aspirant wijkverpleegkundige. Waarom ben je geen verpleegkundige? Ik, nou, ik ben in opleiding voor wijkverpleegkundige. Dus ik ben verpleegkundige. Ja. En in mijn laatste half jaar van uh, wijkverpleegkundige. Is dat een aparte tak van sport? Uh, <laughs> ja, het is. Ja, wat, hoe, ja hoe zou ik dat zeggen? Ja. ja, het is eigenlijk eindverantwoordelijk hè, van het, uh, van het uh, wijkteam. En onderhoudt uh, uh, over het algemeen contacten met uh, uh, andere disciplines, zoals de huisarts, uh, sociaal wijkteam, uh, gemeente, dat soort dingen. Hm, dus als je uh, verpleegkundige bent, ben je een beetje speel in het, in het web? Ja. Hoe is zo'n team dan compleet samengesteld? Het team bestaat uit verzorgenden. Uh, verzorgende 3 IG. Niveau 3 is dat. En verpleegkundigen. En dan aan het hoofd uh, wijkverpleegkundigen. verpleegkundigen. Ja, um, uh, Hoe... Ho is jouw contact dan met huisartsen? Is dat als je iets hoort of je krijgt iets uh, van hun toegeschoven? Uh, ja, over het algemeen uh, melden ze mensen aan, hè, cliënten aan... waar ze zich zorgen over maken of die zorg nodig hebben. Uh, we hebben één keer in de zoveel weken um, overleg met de huisartsen... om kwetsbare cliënten uh, te bespreken... om te kijken hoe we die het beste kunnen ondersteunen... Mm -hmm. en die we daar nog meer bij nodig hebben. Uh, dat soort uh, zaken eigenlijk. Ja, als je nou uh, uh, in, in, in deze tijd uh, zit... Hoe, hoe bestaat dan een normale dag voor jullie? Nou, die gaat eigenlijk gewoon zoals alle andere dagen. Uh, uh, in de coronatijd. Ja, je start op kantoor... Uh, om je uh, spullen te halen. Hè, je handschoenen en je mondkapjes. Uh, je hebt je saturatiemeter mee. Uh, uh, je bespreekt even de cliënten, bijzonderheden... En dan uh, ga je de wijk in. Al die, uh, is een vrij, gro vrij groot kantoor. We starten met z'n morgens. Dus we kunnen aardig uh, afstand houden van elkaar. Mm -hmm. En dan gaan we de wijk in. En dan uh, heeft iedereen zo zijn eigen route. Waar is, jullie, is in... jullie kantoor? Bij ons kantoor is het op de Hoge Weg. Oké. Oh, okay. Volgens mij heeft vroeger daar uh, de gemeente ook in gezeten. Een depedant. Oké. Achter Smits. Uh... Ja ja ja, ik ben... ja. Hey, die uh, de, de, dus je gaat eerst een beetje uh, praten en vroeger ging je de of vroeger dus nu alweer een jaar geleden onderhand ja. uh, ging je gewoon de wijk in en nu moet je van alles meenemen nu moet je van alles meenemen ja, ja, en, ja. en gebruik je dat ook per klant moet je dan iedere keer wat wat wat verwisselen uh, nee je houdt uh, je hebt een mondkapje die hou je drie uur op mm -hmm. uh, en uh, je doet wel bij elke cliënt hè, nieuwe schone handschoenen aan mm -hmm. Maar wij verzorgen bijvoorbeeld geen corona uh, cliënten. Wij hebben, als we vermoeden hebben van een uh, cliënt dan uh, dat die corona heeft, dus als, uh, dat heb je al snel door. Mensen benauwd zijn, of verkouden, hoofdpijn, dan uh, <kijkt> gaan we eigenlijk gelijk weer weg. en bellen we uh, corona team. We hebben een eigen corona team en die gaan die, men, die cliënten zelf de dag die, nog testen. Uh, die neemt, oh, die gaat wel testen. Die test, ja, wij, onze, eigen, uh, onze eigen cliënten worden door onze eigen organisatie getest. En die hebben dan zelf meestal dezelfde dag en hooguit de volgende dag uh, de um, uitslag. Mm -hmm. En uh, <kwijnt> zolang verzorgt ook het coronateam die cliënt. Dus dan wordt de zorg overgenomen door... Uh... Een speciaal team ja. van Zorgenlands, ja. ja. Dat team hoort niet bij jullie team... Het team hoort niet bij ons team. Nee, dat is een algemeen team van Zorgbalans. En uh, die uh, helpen alle cliënten van Zorgbalans die uh, corona hebben. En dus als, en... je, als, je, als je het goed, zoals ik het bekijk als leek... heb je dus gewoon uh, een, een, een veel groter team rondlopen... Uh, ja. met dat team van Zorgbalans erbij als normaal? Uh, ja, we hebben ons eigen team. En die verzorgen gewoon onze eigen cliënten hier mm -hmm. in het dorp, in onze eigen buurt... En uh, als iemand corona heeft, wordt hij inderdaad uh, door een, een team... Uh, wat op de Leidse vaart zit, op het hoofdkantoor, uh, geholpen. En wat, uh, uh, wat, wat verzorgen jullie allemaal zo'n beetje? Hè? Ik kan me voorstellen dat je binnenkomt en er moet iets verzorgd worden. Wat verzorg je? Ja, uh, we hebben heel veel... Het zijn natuurlijk oudere zorg, hè. En wij verzorgen... Uh, we wassen mensen, douchen mensen... Uh, geven hun een medicatie hun insuline... verzorgen wonden... Uh, zonder voeding... Uh, mensen die uh, kanker hebben... verzorgen. Uh, We hebben ook weer speciale verpleegkundigen voor. Mm -hmm. Oncologieverpleegkundigen die uh, mensen ondersteunen. Uh, ja, van alles en nog wat. Mm -hmm. uh, ondersteunen mensen bij het overlijden. Het yeah, uh, is wel heel, heel breed. Type sedatie. Ja, het is echt een heel... Uh, Eigenlijk complete zorg. Uh -huh. en die, uh, over de zorg. Wat, uh, een beetje, wat je veel hoort, is dat uh, de zorg tijd tekort komt. Hè? We, we kunnen niet meer praten met mensen, we kunnen geen bakje koffie drinken. Mm. Slaat dat bij jullie ook in? Uh, ja, het wordt wel steeds lastiger. Want wij proberen nog wel steeds de zorg wat ruimer te houden. We mogen zelf maken we de indicatie, hè, dus we bepalen ook zelf de tijd. In het redelijke. Je gaat niet voor steunkous een half uur uittrekken. Nee, dat valt ook. Maar wel een paar. Ja, nee, dat gaat <laughs> ga <ik> niet. <laughs> je moet wel eerlijk blijven. <laughs> ja, ja. En bovendien zie je schil van de koffie dan hè? aan het ja, eind van de ja, dag, als ja, ja. je overal een je moet drinken. Nee. nee, maar we proberen daar. Ja. Hè? Want soms is er, mensen hebben niet alleen maar steunkous. is dus soms ook een, een achterliggende problematiek. Daar kom je natuurlijk alleen maar achter als je toch wel even babbeltje maakt. maakt en even. Ja, want soms is er vaak gewoon wat meer aan de hand. Ik kan me uh, daar juist uit voorstellen dat als je, zeker nu in, uh, in deze tijd waar mensen niet meer uh, hun, hun uitjes, hun aanloop hebben, hm. dat, dat jullie eigenlijk een beetje het oor zijn. Ja, sommige mensen zijn zo die zeggen ook... ...oh, ik word niet meer beter hoor, want anders zie ik jullie niet meer... ...en dan zie ik helemaal niemand meer. <laughs> ja. Nou, ja, eigenlijk is dat triest. Ja, ja, is ook heel triest. Ja, ja. Komt dat, uh, komt dat door deze tijd of, of is dat een beetje nee, een algemeenheid? Al, dat is een beetje algemeenheid ja? van alle tijd, ja. Ja, sommige mensen hebben nou helemaal niet zo'n groot netwerk. Hè. Mm -hmm. Soms komen we bij mensen waarvan we denken... ...nou, de visite mag wel wat minder in deze tijd... Die hebben echt zo ontzettend veel aanloop van kinderen, neven, nichten, kleinkinderen. Dat je denkt, nou, jullie gaan, lopen enorm risico. Die worden ook wel vaak dan, vaker dan één keer getest, die mensen. En, en sommige mensen hebben echt helemaal niemand. En ja, dan, dat dan... Ja, dat ja, kan je, je ook, en dat, ja. dat hoor ik ook wel eens, nou ja, dan maar corona. Maar alleen zitten vind ik ook niks. Nee, nee. Nou, in, in Zandvoort, ja... Um, nee, dat klopt. Ja. Het is, uh, mensen nemen het niet altijd even nauw met, uh, met de visite. Nou, het is, het is, het is, ik heb het idee dat het voor sommige mensen een keuze is. Van ja. Ik zit hier helemaal in mijn eentje. En als ze dan komen, dan neem ik het risico wel. Want ik ben toch al uh, 87. Ja. Is ook zo. Ja. Ja. Nou, maar, maar alhoewel zijn mensen er toch ook wel doodbang voor zijn. Maar inderdaad, sommige mensen hebben nee. echt zoiets van. Nou, dan maar. Uh, dan maar corona, hey, uh... het altijd even goed tot, uh, tot mensen door, hè? hoe heftig corona kan zijn. Nee, dat, uh, dat is ongeveer de hele leeftijdscategorie onderhand. Dus daar moeten we ja. gauw overheen. Ja. <laughs> ja, en we hebben wat oudere mensen, hoor. Zand voor de hoop, nee, 80-plussers, 90-plussers. Uh, ja, die zeggen ook, mijn leven is wel voltooid. Ik heb het mooi gehad. En, uh, het is goed zo. Liever, ja. Ja, nou, merk je dat? Is daar een omslag in nu ineens? Nee, ja... Of is het iets van alle dag? De coronatijd wel, maar het, het, het is wel vaker zo... dat okay. mensen echt ook wel een beetje klaar mee zijn. Zeker als ze mm -hmm. veel alleen zitten en niet meer zoveel kunnen. Dan is het ook wel... Uh, niet dat ze het leven zat zijn, maar ook niet... Uh, ook niet probleem mee zouden hebben als ze zouden sterven. Dat, uh, nee, ja, als je in, in, in, als inderdaad... Die... 95 wordt, ja. ja, en je zit al zo, oh, zo lang alleen... Dan, het... Dan zou je kunnen zeggen, het is uh, wel, uh, wel goed zo. Hey, Zo'n uh, zo wijkteam van jullie, hè, dat is, uh, is dat uh, zelfstandig of, of vallen jullie ergens onder? Nou, wij vallen natuurlijk onder zorgbalans. We hebben heel veel van dat soort teams, vanuit van Castricum tot en met Bennebroek. Mm -hmm. Uh, we zijn wel zelfsturend, dus je bepaalt zelf een beetje je beleid. Uh, dat is natuurlijk wel een overkoepelend beleid. Hè? Je kunt niet uh, iedereen zomaar loslaten natuurlijk. Nee. En er zijn ook veel overleggen. Uh, we zijn nu bezig met de visie en strategie, de toekomst van zorgbalans. Mm -hmm. En daar zijn alle wijkverpleegkundigen bij betrokken. En uh, via Zoom uh, overleggen we dan van uh, hoe zien we de toekomst... En daar hebben we dan allemaal een grote uh, inspraak in. En zo gaan we de, de komende maanden kijken: van nou, hoe, we kunnen zo niet doorgaan met de zorg. Hè? Nee, dus het wordt nee, nee, nee. steeds duurder en duurder, mm -hmm. steeds complexer. Dus je zult ook naar andere oplossingen moeten gaan kijken. Ja. Nou, daar zijn we nu uh, mee bezig vanuit zorgbalans. En van daaruit wordt dan weer een nieuw beleid uh, bepaald. Maar je bent in principe zelfsturend. Er is niemand okay. die zegt: weet je wel of niet. Uh, uh, Mag en kan doen. Nou, jullie hebben het ontzettend druk. Wij weten een heleboel meer over jullie wijkteam. Waarvoor dank. En ik hoop dat je nog veel plezier in je wijkteam hebt nu. Ook omdat het wat moeilijker is nu. Dank je voor het interview. Het is druk, inderdaad. Ja, Graag gedaan. En jullie ook bedankt. Ja, dank je wel. En tot ziens. Oké, tot ziens. Dank je wel. Het ritme van Zandvoort op 106.9. FM.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 Good. I needed that yeah. Get crazy Let's go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 When the hidden is deep, don't play, hey. don't play, hey, yeah yeah. Don't play games, don't play games mm -hmm. the ones with me. Now the feels set me different yeah. so right. When the hidden is deep, don't play, hey. don't play, hey, yeah yeah. All the things you're doing, yeah I think I've seen it all before, seen it, seen it all before, uh. I've heard it all before. Yeah, I've heard it all before. If you don't give me your time, then I ain't giving you mine. If you're gonna lie, then I'ma say goodbye. Every game you're playing, yeah, boy, I've played them all before. And now when I'm on, 'cause now you just gone missing. You're wearing all my wishes, you're online but still won't listen My time is you dismissing this isn't no way a two-way street I'm playing sad it's on repeat Call me here hoping you see my snap, cause I'm not ready for us to ride. no don't play games, don't play games with my heart, Louis Now the feels hit me differently When the head is deep, don't play, hey, don't play, hey, yeah